Hij had haar dertig jaar geleden verlaten En trok geheel alleen de wereld in Maar toch wou zij haar echtgenoot niet hadden Zij hield van hem nog net zoveel als in het begin Maar s'avonds zette zij de deur bij het open Dan heeft zij uren in de duisternis gestaan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 Weer viel de nacht in al die kleine dorpen En op de aarde lag een schitterend wit tapijt. De hemel was bedekt met duizend sterren Zij heeft weer bevend vele uren doorgebracht Toch pletseling ziet, daar kwam haar man van verre en sprak dit wordt mijn allermooiste nacht. Vele uren zaten zij nog bij het vuur. En tevreden zo zo'n het vrouwtje voor zich heen. Het jij bent thuis gekomen. Then make me